Vijf uur. Raymond Seret met een NOS-journaal. In Charleston, in de Amerikaanse staat South Carolina, is nog steeds een klopjacht gaande op de man die afgelopen nacht negen zwarte kerkgangers doodde. Tientallen politieagenten zoeken met honden en helikopters naar een blanke man van een jaar of twintig. Foto's van de man zijn inmiddels verspreid. De politie denkt dat hij nog steeds in de omgeving van Charleston is. De schietpartij was rond 9 uur 's avonds plaatselijke tijd. Volgens getuigen heeft de dader bijna een uur in de kerkbanken gezeten voordat hij opstond en begon te schieten. Zowel de burgemeester als de politiechef van Charleston gaan uit van een gerichte daad tegen de zwarte gemeenschap. In Memphis, bijna 700 kilometer ten westen van Charleston, is mogelijk ongeveer tegelijkertijd een kerk beschoten. Volgens Amerikaanse media was daar een koor aan het repeteren tijdens de beschieting. Een kogel ging door de deur heen en boorde zich in een muur zonder iemand te verwonden.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 Veel Nederlandse toeristen die betrokken waren bij het busongeluk in Portugal willen daar blijven. Een handjevol wil terug naar Nederland, zegt reisorganisatie TUI. En waarschijnlijk gebeurt dat vandaag of morgen. Bij het busongeluk vielen vannacht drie doden. Twee van hen zijn geïdentificeerd. Het zijn een man van ongeveer 60 en een vrouw van ongeveer 30. Er liggen nu nog drie Nederlanders zwaar gewond in het ziekenhuis. En dan het weer, vooral in het noordoosten kans op een bui. In de rest van het land is het overwegend droog met wat zon. In de loop van de nacht neemt vanaf zee de buigheid toe. Ook morgen overdag enkele buien. Ook af en toe zon, het wordt 14 tot 17 graden. Zaterdag trekken de buien weg en dan wordt het zonniger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer. Tussen Blarekum en Afrit Bunschoten 9 kilometer. dus op de A2 Utrecht richting Eindhoven tussen nieuwe Gein zuid en Afrit-Everdingen 5 kilometer. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat bij de aansluiting met de A10 3 kilometer file. A9 Diemen-Alkmaar tussen Oude Kerk aan de Amstel en en badhoevedorp 5 kilometer de tunnelbuis van de Koentunnel richting Den Haag is dicht komende vanaf Amsterdam-Noord. Daarom staat daar 3 kilometer file. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. En richting Rotterdam ook tussen Delft-Noord en Afriet Berkel en Roderijs 5 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum uh, tussen Hendrik Kido-Ambacht en Sliedrecht-Oost 8 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopentebrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. Door ongeluk op de A27 Almere richting Utrecht staat bij Beeldhoven 3 eh, kilometer file. De weg is weer vrij. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 8 kilometer. Op de N15 Maasvlakte-Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met, met nu. nu de muziekboulevard. Meer luister, plezier. Met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. zo vaak bewaren heb, zee van tranen, liefde zee van overvloed en heb. Deze zee is mij zo vaak te hoog gegaan, maar wat zij deed, ik kon haar nooit weerstaan. Ieder licht dat mij dichtbij de haven bracht.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 Ben ik altijd dit bij mij. Deze zee, deze zee ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land? Was de waarde was de grond, Lichten zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak had ik niet het waarde mij. Weinig droog van jouw blauwe hoofd. Die leeft in mij, dat ben Dit jaar wordt er voor de dertiende keer een fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. We gaan fietsen van dinsdag 23 juni tot en met vrijdag 26 juni en er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door volwassenen. Voor de pechvogels onder de fietsers geen nood. Als u een lekker band krijgt of een andere fietspech dan komt de servicewagen van Verstegen u helpen. Ze proberen het probleem onderweg op te lossen en anders krijgt u een leenfiets. Tijdens de fietsvierdaagse zullen er loodjes worden verkocht voor de loterij. De eerste prijs is uiteraard een fiets. Tevens zijn er nog een aantal andere prijzen en de loodjes kosten slechts 50 cent. Er kan elke avond gestart worden bij de Oranje school, Lijsterstraat van 1 tot 3 te Zandvoort tussen half 7 en 7 uur. De kaarten kosten 57 en hiervoor fietst u vier avonden mee en krijgt u een medaille. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de triatlon hoeven niets te doen. Voor hen ligt hun kaart de eerste avond klaar bij de start. Kom en fiets mee. Inschrijfadressen en tevens kaartverkoop bij Bruna aan de Grote Krocht, Verstegen in de Halterstraat, Ankie Miesenbeek Hademerstraat nummer 12, Mar Martine Jouwstra en Witteveld 11. Inlichtingen kunt u kijken op onze website. surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wheel can return. and a moment and it sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you And care. and kaleidoscope moves us all in turn there's a rhyme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 If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love come quench me? If I said. Talk all night about the weather. Could tell you about my. Ja, zo. Na het succes van vorig jaar vindt op zaterdag 20 en zondag 21 juni ditmaal het tweedaagse sportevenement Beach Throwdance plaats. Beach Throwdance is de ultieme fitnesstest op het strand. Opgericht om de band tussen verschillende bevrienden CrossFit Communications te bestevigen. De sport te promoten en wedstrijden toegankelijk te maken. Het strand van Zandvoort biedt de perfecte locatie. De zee, het zand en de vrije toegang voor toeschouwers tot het toernooi. Door in buddypaden te werken, creëren we een unieke dynamiek tijdens de workouts. Die het voor de atleten en toeschouwers zo bijzonder maakt. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op deze website. Meer informatie: Strand Zandvoort aan Zee, Boulevard Bernard 23A. De prijs per persoon vanaf 7,50. En het e-mailadres info@crossfitspaarne.nl. Radio op pole position ZFM Race Radio. BRSCC Eurofest 2015 op zaterdag 20 juni. De Britse evenementenorganisatie BRSCC maakt een aantal van haar raceklassen de overstap naar de Europese continent. De hoofdrol tijdens dit evenement is weggelegd voor de diverse raceseries. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.cpz.nl. I look in your eyes En Westkust weerbericht. De warme lucht was helaas maar even in ons land. Na de regen zitten we vandaag weer in de koele lucht. Op de meeste plekken blijft het droog. Morgen kans op een bui. In het weekend licht wisselvallig met een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanmiddag zien we de stapelwolken en daartussendoor schijnt de zon. De meeste plaatsen houden het droog. Al lijkt het vooral in het noorden wel gevoelig voor een lichte bui. Met de temperatuur wil het in de koele lucht niet zo vlotten. De maxima liggen dan ook tussen de 15 graden in het noordwestelijk kustgebied... en 19 in het zuidoosten. Er komt in de middag een matige tot vrij krachtige noordwestenwind te staan... die het voor je gevoel niet warmer maakt. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, de wind neemt af... en in de nacht steint de kan op een bui. In het binnenland komt het af tot een graad of 10 tot 8 graden kan het ook worden... ...en een zee blijft de temperatuur net boven de 10 graden. Morgen wordt het qua temperatuur niet beter. In de westelijke en het noordelijke provincies wordt het niet warmer dan 15 of 16 graden. Ook de zuidelijke en oostelijke delen komen in met 17 hooguit 18 graden de bekaart af. De noordwestelijke wind trekt weer aan en gaat matig tot vrij krachtig waaien. Verder bestaat het weerbeeld uit bewolking, tussendoor wat zon en af en toe een bui. Zaterdag is de wind wat rustiger... Maar verder verandert er niet zoveel. Soms schijnt de zon en af en toe valt er wat regen. Daaromheen is het grijzig saai en zeker niet warm te noemen. Zondag komen we in wat warmere lucht... en kan de temperatuur iets verder oplopen naar 18 tot 21 graden. Wel regent het regelmatig, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Volgende week blijft het licht wisselvallig... met maandag een meer regen. De zon schijnt soms... De wind waait uit westelijke richting en de temperatuur blijft enkele graden onder normaal. Op zondag 21 juni traint het Kennemer Jeugdorkest op onder leiding van Matthijs Broers. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Het Kennemer Jeugdorkest is in 1995 ontstaan door het samengaan van een muziekorkesten van de Haarlemse en de Bloemendaalse muziekscholen en bestaat in zijn huidige vorm dit jaar dus 20 jaar. In het orkest spelen jonge mensen van 14 tot 25 jaar. Ze krijgen les bij een van de muziekscholen in de regio of van privédocenten. Het orkest vervult een brugfunctie tussen de orkesten en de assembles van de muziekscholen en de amateur- en studentenorkesten. Jaarlijks worden twee grote concerten gegeven, in december en in april. Het Kennemer Jeugdorkest geeft ieder jaar een concert met een finalist van het Prinses Christina Concours als solist. Dit jaar speelt oud kjo lid meer naar Akers mee. Meer informatie, Protestantse Kerk, Poststraat 1. De intrede is prijs per persoon 5 euro. De website is www.classicconcert.nl. En de aanvang is 3. 19 juni in het centrum van Zandvoort wereldrecord Haringhappen. Op 10 juni was het weer tijd voor de Hollandse Nieuwe... maar het wereldrecord Haringhappen staat op naam van een plaats in Friesland. Dat kunnen wij als badplaats toch niet over onze kant laten gaan. Daarom willen de Zandvoortse visboeren dit evenement gezamenlijk aanmelden. Hopelijk komen de mensen die dag een gratis Haringhappen... zodat we het aantal van 940 stuks zullen verslaan. Met z'n allen laten we zien dat Zandvoort leeft... En bruist. Meer informatie Centrum Zandvoort aan zee. Aanvang om 6 uur avonds. I'm hey. entertainer bij Holland Casino met Edwin Montijn op zondag 21 juni. Aanvang 4 uur middags. Edwin Montijn staat bekend om zijn warme en soepele stem... en is daardoor een veelgevraagde zanger die optreedt door heel Nederland. Hij heeft een breed repertoire dat varieert van pop tot jazz. In de loop der jaren heeft Edwin bewezen een echte allrounder te zijn... Hij werkt samen met onder andere Cor Bakker en was te zien in diverse theaters, radio- en televisieprogramma's. De entreevoorwaarde is minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie: Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders, organisatie Holland Casino Zandvoort. Telefoonnummer is 023 5740 574. En de website is www.hollandcasino.nl schuinstreepje Zandvoort. Kort over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt. Al wakker, pap. Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag? En ga je dan even met mij op stap? Oh, wat gaat de tijd toch snel? Gisteren nog zag ik haar voor het weer.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 We samen op het strand, haar handje in de mijne. En daar, zet ze de tijd even stil. Is het weer even net als toen? En heeft ze mij weer nodig? Ik hou alvast, zoals ze was. Mijn stem die haar zachtjes wakker maakt Vandaag is je grote dag Kiers Quintet in Zandvoort-aan-Zee in Jazz-aan-Zee. De saxofoon is zonder meer een van de bekendste en meest populaire blazeninstrumenten in de jazz, blues, rock en lichte muziek. In Nederland kennen we vele prominente saxofonisten, maar weinig presteren zich zo breed als Wouter Kiers. In 1988 sloot hij zich aan bij een popbandje waarin ook zijn collega saxofonist Ruud de Vriet speelde. De twee trokken met elkaar op en formeerden door de jaren heen diverse bands en vooral onder de naam Kiers en de Vries bekendheid kregen. In 2002 speelden zij met deze groep op de North Sea Jazz Festival. Vandaag de dag is Wouter Kiers een veelgevraagde tenorsaxofonist die in uiteenlopende stijlen uit de voeten kan. Op Vaderdag, zondag 21 juni, gaat Kiers weer los met een prachtig samengestelde quintet in Café Het Deutertje. Naast Wouter Kiers op tenorzak spelen, Kajan Witmar op piano, Hans Ruigrok op basgitaar, Maarten Kruiswijk op drums en Daniel Patrias op percussie. Het beloofde een meer dan prachtige middag te worden met op de achtergrond strand, zee en zon, nog zonder windmolens. Aanvang 4 uur middags en de toegang is gratis. Indien men wenst te eten voor die tijd of tijdens het optreden, reserveer dan via 023 5715 660. Meer informatie op www.talessa18.nl De komende periode zijn er weer een aantal workshops glasfusing gepland, namelijk op zondag 21 juni en zondag 5 juli. Je maakt onder professionele begeleiding met stukken gekleurd gras een mozaïek voor de schaal of hangobject van 25x35 of een lampvorm van 30x25 centimeter. In het atelier kun je uit diverse inspirerende ontwerpen kiezen of je kunt een eigen ontwerp meenemen. Houd bij het maken van een eigen ontwerp rekening met deze maten. Dit mozaïek van glas wordt tweemaal gestookt. Eenmaal om de stukjes glas aan een onderplaat te fieuzen... en eenmaal om deze vervolgens op een mal te laten slumpen, zakken... voor de uiteindelijke vorm van de schaal of de lamp. Een stook duurt 24 uur. De werkstukken kon je na ongeveer een week kant-en-klaar ophalen bij Atelier Aquaba... De kosten van deze workshop zijn 90 euro, inclusief lunch, materialen van glas, stookkosten en btw. Graag afrekenen op de dag zelf. Mocht je interesse hebben, neem gerust contact op met Ellen Kuil. Info at Meer informatie, atelier Aquaba, Schelpenplein 12. Het begint om 11 uur s morgens en het is op middags om 4 uur afgelopen.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 You have to go. Grens verleggen. Optimaal. Via Radio Ziggo FM. Your baby doesn't love you any Before the end Whisper secrets to the wind.